Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Gaat de vlag met TAS zo uit of niet? Bijna 150.000 scholieren horen vanmiddag of ze geslaagd zijn. Alleen flink balen voor VMBO, basis- en kaderleerlingen. Zij moeten nog een week wachten op hun uitslag. Dom geregeld, zegt ook onderwijsminister Wiersma. Het is gewoon heel stom, het is balen. En dat moet volgend jaar natuurlijk niet weer gebeuren. De reden dat VMBO'ers het dit jaar later horen... heeft te maken met de planning van examens... De minister belooft dat er volgend jaar gewoon weer één uitslagdatum is voor iedereen. De vrouw die ervan wordt verdacht oud-minister Sander Dekker van zijn fiets te hebben getrokken is voorlopig weer vrij. Ze wordt wel nog steeds verdacht van mishandeling. Dekker viel van zijn racefiets nadat de vrouw hem bij zijn arm greep. Hij brak daardoor meerdere ribben, een sleutelbeen en zijn bekken. In het centrum van Winterswijk in Gelderland was een grote brand. Het vuur zou zijn ontstaan in een schuur en sloeg over naar een huis. Door de krappe straatjes lukte de brand weer moeilijk om de boel te blussen. Maar dat is nu toch gelukt. Mensen die in de buurt wonen moeten nog wel hun ramen en deuren dicht houden tegen de rook. In ons land wonen steeds meer 100-plussers. Op dit moment zijn er ongeveer 2500 mensen die al langer dan een eeuw leven. Het zijn vooral vrouwen. Over het algemeen worden die iets ouder dan mannen. De meeste 100-jarigen wonen in Drenthe en in Zeeland. En je hoort de laatste tijd veel berichten over inflatie en hoge prijzen. Snoop Dogg voelt dat ook en wil zijn personeel helpen. De rapper laat weten dat hij het salaris van zijn blunt draaier vanwege de inflatie heeft verhoogd. Blunts zijn een soort sigaren met marihuana erin. Snoop Dogg heeft dus iemand in dienst die die dingen vol tijd voor hem draait, vertelde hij in een podcast. If you're great at something that I need I'm hiring <laughs> Ik moet I ask, what is a, What, what how do you figure out 40 Ja, de blundraaier verdienen dus al tussen de 40.000 en 50.000 dollar per jaar plus gratis wiet. En dat salaris is dus nog verder omhoog gegaan. Het weer, flinke periodes met zon vandaag, maar in het midden en zuiden kan soms ook een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen droog en iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersopding. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor een afsluiting op de A10, de ring van Amsterdam. De Zeeburgertunnel richting het noorden is tijdelijk dicht. Waarschijnlijk duurt dit tot half twee vanmiddag. Hou rekening met extra reistijd. Die wordt namelijk omgeleid via de A10 West. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zo snel, dus neem maar één van mij. Ik heb ze al besteld.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 Forget the psycho sex-free I hope to meet her someday I did next Sunday I saw her in the pocket I Thought this would be fine She said, welcome to the club, man This is Bobman yes. Six foot ten, he is my husband This marriage, She wanted to see me carried away On a stretcher, set, barely Harry. Telling you all, he was pretty tall He a local, fill a freaky place like Albert Hall No kiss, eat this, did Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Give uh -huh. Yum, yum, get me some. So what you gonna do? What you gonna do? Yum, yum, get me some. Give In a row of a girl who starts on undressing when you know it for a minute Cause you never know what's in it If she's wicked, you must call But you sure won't win no place Out there I go So what this is, I Oh, Jesus Christ got to remember this it's only been I time Yum, yum, give me some Yum, yum, so give, give, uh, uh, give, uh, give me some So what you gonna do, what you gonna do Yum, yum, give me some give me uh.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 No, no, no. De hoofdpunten van het NOS-journaal. In Groningen vallen veel treinen uit omdat er geen personeel beschikbaar is. Volgens Arriva komt dat onder meer door aanhoudend ziekteverzuim. Vakbond VVMC zegt dat ook veel werknemers ontevreden zijn over de arbeidsomstandigheden. De vrouw die ervan verdacht wordt dat ze oud-minister Sander Dekker van zijn fiets heeft getrokken is voorlopig vrij. Dat heeft het openbaar ministerie besloten. De vrouw wordt nog wel verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel als gevolg. Het evacueren van burgers uit Severodonetsk is onmogelijk, zegt de burgemeester van de Oost-Oekraïnse stad. Volgens hem zijn er nog zo'n 10.000 burgers in de stad, die zwaar onder vuur ligt van Russische troepen. Het weer, zon in het Zuidoosten, kans op een bui en het wordt 17 tot 21 graden.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 Jonger of ouder, schouder aan schouder, en altijd een hand voor een...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 Zo zegt het in Zandvoort, zo doen we dat hier aan de zee. Wie je ook bent hier in Zandvoort, dat iedereen weet. Ja, zo draait het, zo slaait het in Zandvoort, en met elkaar is het idee. We maken het allemaal samen in Zandvoort, daar is.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 And sun in June but Long enough to bloom Flowers on the sunbeam Dress you are in spring Yeah, yeah The way we left us home. Why did you drop that For on moment So baby let's get I'm not the only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 staat het schip daar glijden vaag hier midden door het dag de boog uit lang verbleven Zit zitten elke steen van deze stad het eerste was dat klinkt het galm onder de pont hier in ziet. Tegen het oosten rond, als eerder ademzet. De kerk, de kroeg, het lijn, of haar bovenop de vlucht. Oh, laag we samen zijn, zij loopt, als in een droom aan ons voorbij. Ze op deze dag, door de straat als ze lucht. Onze lieve vrouw, zal vandaag opnieuw over op ons waken in het en in het Spreid haar mantel over de dag. Zwagen in hier waant en ik ga spreid haar over alle dagen. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM.